7 uur. Het NOS Journaal. Joris Ubynizki. Doden bij protesten Egypte. Twee gevangenen mogen Guantanamo uit en steeds minder buiten zwembaden. In Egypte zijn zeker 17 doden gevallen bij massale demonstraties. Na een oproep van legerleider Sisi gingen honderdduizenden Egyptenaren gisteren de straat op om hun steun te betuigen aan de interimregering ook aanhangers van de afgezette president Morsi demonstreerden. Gaandeweg ontstonden steeds meer gewelddadigheden. In Alexandrië vielen zeven doden en in Cairo kwamen tien mensen om het leven. De Egyptische minister van Binnenlandse Zaken zei vannacht... dat kampen met pro-Morsi-demonstranten in Cairo... snel en op legale wijze zullen worden ontruimd. De Amerikaanse president Obama wil twee gevangenen uit Guantanamo Bay... overbrengen naar hun geboorteland, Algerije. Het is voor het eerst in bijna een jaar dat gevangenen de Amerikaanse militaire basis op Cuba kunnen verlaten. Om wie het gaat is niet bekend. Ook wil het Pentagon niet zeggen welke afspraken er met Algerije zijn gemaakt over de gevangenen. Obama kondigde afgelopen voorjaar een nieuwe poging aan om Guantanamo B te sluiten. Eerdere pogingen mislukten doordat het congres dwars lag. Er zitten nu nog ruim 160 terreurverdachten. De zwarte Italiaanse minister Kienge is met bananen bekogeld. Het gebeurde tijdens een bezoek aan de stad Tservia aan de Italiaanse oostkust. Het is niet duidelijk wie de bananen gooide. Minister Kienge komt oorspronkelijk uit Congo. Ze werd in mei minister van Integratie en is de eerste zwarte minister in Italië. Meerdere politici hebben sinds haar beëdiging racistische opmerkingen gemaakt over de minister. Een op de acht openluchtzwembaden in Nederland... heeft de afgelopen tien jaar de deuren moeten sluiten. Het aantal buitenbaden daalde van 254 naar 220. Dat blijkt uit cijfers van een sportonderzoeksinstituut. Vorig jaar werden nog eens 30 openluchtbaden met sluiting bedreigd... zegt de Vereniging Sport en Gemeente. Vaak vinden gemeenten het te duur om een bad draaiende te houden. Ook na gemeentelijke fusies moet geregeld een buitenbad dicht... omdat er anders in de nieuwe gemeente meerdere baden zouden zijn... Steeds vaker houden zwemverenigingen of andere vrijwilligers een openluchtzwembad draaiende. Drie wetenschappers mogen niet bekendmaken hoe ze de beveiligingscode van dure auto's hebben gekraakt. Een Britse rechter heeft dat verboden. De rechtszaak was aangespannen door Volkswagen, het moederbedrijf van onder meer Audi, Porsche en Bentley. Die merken maken bij hun antidiefstalbeveiliging gebruik van een geheim algoritme... Een Britse wetenschapper en twee collega's uit Nijmegen... wisten die code te kraken en wilden erover publiceren. De rechter verbiedt dat nu... omdat ze het autodiever daarmee wel erg makkelijk zouden maken. Eén van werelds bekendste hackers is overleden. Het is Barnaby Jack, die in 2010 een cultstatus kreeg... toen hij via internet geldautomaten kraakte... en er op die manier bankbiljetten uithaalde. Het wordt sindsdien jackpotting genoemd. Later richtte Barnaby Jack zich op medische apparatuur. Hij wilde fabrikanten dwingen om die apparatuur te verbeteren. De hacker werd doodgevonden in een appartement in zijn woonplaats San Francisco. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Barnaby Jack was 36 jaar. Op Mallorca woedt een grote bosbrand. Die brak gistermiddag uit in het westen van het Spaanse eiland. Twintig huizen zijn uit voorzorg ontruimd. Zo'n 30-130 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. En er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Het weer. Eerst wat zon en broeierig warm. In de loop van de dag vanuit het zuiden mogelijk zware onweersbuien... met kans op hagel en forse windstoten. Het wordt 26 tot 30 graden. Morgen worden de buien minder zwaar. Het wordt namorgen iets koeler. De temperatuur ligt de eerste paar dagen van de komende week rond de 22 graden.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 Dan kunt u daar, uh... Ja, dat vind ik zo gedoe. Toch is het vreemd. Ik zie het. Waar zag ik het nou? Het waren grote witte letters, rood bord volgens mij. Uh, wij zijn groen. Uh, rood bord. Dat is misschien Vodafone? Ah, Vodafone. Prochelijke daarwiel. Oké, okay, geen probleem, meneer. Dag. Dag. Goedemiddag. Met Vodafone Red Business kun je onbeperkt bellen en sms'en... en krijg je 1 gigabyte data-internet in 43 landen. Power to you. Vodafone.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 Een hele goedemorgen, het is zaterdag 27 juli. Het meeste nieuws komt vandaag uit het buitenland. Egypte, waar het onrustig was. Spanje, de nasleep van het treinongeluk. Mali, waar verkiezingen worden gehouden, evenals in Cambodja. We hebben ook veel sportnieuws deze ochtend. Het voetbal begint weer vanavond met de strijd om de Johan Cruijffschaal. En de vrouwen in het wielerpeloton zijn boos op de organisatie van de Tour de France. Die vindt het namelijk te lastig om een tour voor vrouwen te organiseren. Uit het binnenland komt nieuws van de Wadden. En dit. Ja, het is toch typisch geluid van een openlucht zwembad. Maar hoe lang nog? Er sluiten er steeds meer. Tot half negen is dit in zomerse zweren de zaterdageditie van het NOS Radio 1 journaal. En begin in Egypte. Tijdens de grote demonstraties van gisteravond in Egypte... zijn zeker 17 doden gevallen. In veel steden gingen voor en tegenstanders van de afgezette president Morsi de straat op. De zat Alexandria vielen zeven doden. In Cairo kwamen zeker tien mensen om het leven. De grote vraag van vandaag in Egypte is hoe nu verder... Er komt nog een helikopter over het Tagierplein gevlogen en dan is het tien voor half twee s'nachts en begint het plein eindelijk een beetje leger te raken. Uh, een heel klein beetje. De zijstraten die staan nog steeds vol de hele avond heeft zelfs de brug over de Nijl volgestaan met mensen. Uh, het leger vroeg om een mandaat van de bevolking. Het leger heeft dat mandaat vandaag gekregen. Hoe gaan ze dat mandaat gebruiken? Dat is de grote vraag. De moslimbroeders maken zich weinig illusies. Ik spreek een van de grote leiders. Ze hebben tot nu toe vreedzame demonstranten gedood. En dat zullen ze weer doen. Daarom heeft hij dat ultimatum aan ons gesteld dat vandaag afloopt. Dat zegt Mohammed bel Hij heeft een arrestatiebevel aan zijn broek hangen... en ik spreek hem achter het podium... op de doorlopende demonstratie van de moslimbroederschap. Ik vermoed dat de generaal deze demonstratie met geweld gaat verbreken. Vreedzame demonstranten hebben helemaal niks te vrezen... zegt generaal Samir Seyf al Yazel. Hij zit dicht tegen de macht aan. Hij heeft later vandaag een gesprek met... ...generaal Al-Sisi. Als je een goede Egyptenaar bent, is er niets aan de hand. Maar als je ondeugend bent, mensen dood, ze van het dak gooit zoals we hebben gezien. Ze kunnen demonstreren natuurlijk, maar wapens dragen, dat wordt niet getolereerd. We hebben tot nu toe raketten in beslag genomen, zegt de generaal, afkomstig uit Libië, betaald door de islamisten in Egypte. De situatie is echt heel ernstig. Intussen zijn we nog slechter af, zegt moslimbroederleider Beltagi. We zijn nu in een situatie van directe moorden door het leger en de politie. En dat gebeurde zelfs in de tijd van Mubarak niet. De nieuwe sterke man in Egypte heet dus al Sisi. Het Westen kijkt mee hoe hij zich naar die massale steunbetuiging gisteren en vannacht gaat opstellen dat het vreedzaam verloopt, dat lijkt eigenlijk op voorhand al uitgesloten. Reportage was dat van Sander van Horen. Ruim twee dagen na het ongeluk met de trein in Santiago de Compostela... zijn nog steeds niet alle doden geïdentificeerd. Maar familieleden die houden hoop en worden zo goed mogelijk opgevangen en ondersteund. In een buitenwijk van Santiago de Compostela staat een gebouw van de gemeente. En daar worden de familieleden van de slachtoffers opgevangen. De pers wordt op afstand gehouden want de mensen zijn te emotioneel om te praten. Ze staan buiten het gebouw waar wat stoelen zijn neergezet... roken daar een sigaretje, troosten elkaar, wrijven elkaar over de schouders en huilen. Er zijn hier veel emoties. Jorge Carballido is psycholoog en hij helpt bij de opvang van de familieleden. Kunt u eens vertellen wat voor verhalen u eigenlijk binnen te horen krijgt? De historias zijn muy duras. Het zijn hele heftige verhalen. Mensen hebben hun familielid verloren, weten niet waar die familieleden zijn... of ze dood of levend zijn. Er is geen troost voor op het moment. En wat kunt u dan voor hen doen? In je kunt heel weinig doen. Eenvoudig bij ze zijn als ze iets nodig hebben. Hen begeleiden bij hun verdriet en met hun meehuilen. Het is het eerste moment. Er is geen troost. Er is geen manier om iemand te troosten die net zijn kind verloren heeft. Veel mensen verkeren nog in onzekerheid. Is dat het, het, het grootste probleem waar de mensen de meeste moeite mee hebben? Ja, de onzekerheid, vooral de eerste onzekerheid. Er was een lijst met gewonden, er was een lijst met mensen die meteen het ziekenhuis uit konden. Maar waar was de rest? De overige ontbraken op de lijst. Mensen kwamen met vragen, mensen waren verdwenen. En die momenten van onzekerheid, die waren het zwaarst. Nu is het zo dat u als psycholoog daar binnen aan het werk bent. Maar helpen de mensen elkaar ook? Praten ze veel met elkaar? De steun die mensen elkaar geven is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want een psycholoog kan nooit een broer of een vader vervangen die je omhelst en die je begrijpt. Je moet aanwezig zijn en je moet ze laten merken dat ze niet alleen zijn. Dat er altijd iemand voor hen is. Altijd. Het principale steun die ze in dit moment dat van hun familieleden. U bent hier als psycholoog, maar wat doet het persoonlijk met u? Pues ahora mismo aún no lo tengo asimilado. Ahora mismo tratas de de hacer lo que tienes que hacer. Un momento nog niet tot mij doorgedrongen. Je probeert te doen wat je kan en over twee, drie, vier of vijf dagen moeten we maar zien wat er gebeurt. We moeten nu door met de mensen die hier zijn. Y bueno, pues tendremos que salir adelante. Nos ayudaremos entre los propia gente que estuvimos aquí saldremos adelante. En heeft u een plek om het te verwerken of heeft u mensen waar u mee kan praten? Claro, staat toda mi familia. Mi fue la que me Natuurlijk. mijn hele familie is er. Ze helpen mij, ze vragen hoe het met me gaat. Ik zie mijn kinderen, ik kan ze omhelzen. Ik ga met ze naar een park. En dat is dan precies wat je nodig hebt op dat moment. Is zo is een in deze moment U komt uit deze streek. Is dit nog werk voor u of is dit een manier om hulp te bieden en is het iets wat u doet voor Galicië? La antwoord is heel facilit. Esto no is trabajo. Dat antwoord is eigenlijk heel makkelijk. Dit is geen werk. In dit soort gevallen is er maar één manier om iets te overwinnen... door het samen te doen. We zijn hetzelfde, we zijn één. Tachtig doden is iets dat je niet kan bevatten. En daarom moeten we alles doen, alles geven... om deze slachtoffers te helpen. 80 is iets dat niet Verslaggever Paul Sanders was dat in gesprek met psycholoog Jorge Carmelido. Elke zaterdag van 7 tot half 9 het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het openluchtzwembad. Dat staat onder druk. Tussen 2002 en 2012 moest ongeveer 1 op de 8 openluchtzwembaden de poorten sluiten. Blijkt allemaal uit cijfers van het Mulier-instituut. Maar steeds komen de gebruikers van een zwembad in actie om het te behouden. André van Kesteren, die adv adviseert en dan. Hij is nu in de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom verdwijnen er eigenlijk steeds meer openluchtzwembaden? Uh, zijn ze zo duur? Uh, ja, ze zijn natuurlijk heel duur. En ze zijn natuurlijk ook maar heel beperkt open. En, en uh, de weersverwachting in Nederland is altijd uh, onvoorspelbaar. Ja, En ik lees ook altijd dat er weer openluchtszwembaden verdwijnen... als gemeenten worden samengevoegd. Ja, maar dan zijn er meerdere zwembaden in één gemeente. En dan krijgt de gemeente dus meer, dubbele kosten voor zo'n zwembad. Ja. En dan ja, moet er bezuinigd worden en dan wordt er al snel naar een zwembad gekeken. Ja, want dat is een makkelijke bezuinigingspost eigenlijk. Dan wel. Ja. Waarom is het zo belangrijk uh, om een buitenzwembad open te houden? Omdat een zwembad meer is dan alleen een bak met water... Maar het is een, plak, een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Een veilige plek waar mensen elkaar ontmoeten. Maar veel meer gebeurt dan alleen maar zwemmen natuurlijk. Wat gebeurt er dan meer? Uh, mensen uh, ervaren een gevoel van samen zijn. Uh, uh, het is veilig. Het is uh, uh, bekend. Uh, uh, de leefbaarheid van de gemeenschap gaat enorm door. Het is eigenlijk uh. een kleine sociale gemeenschap. En ja. heel veel kinderen natuurlijk. Hè? En uh, bij sommigen geloof ik ook de eerste zoen. Dat soort dingen. Ja. Uh, wie maakt het niet mee? Uh, we gaan even aan Hans van Ronkel het uh, vragen. Die wist namelijk uh, na lang onderhandelen met de gemeente Twenterand het zwembad uh, in de buurt, de groene jager open te houden. Meneer Van Ronkel, voor u golden ook dergelijke argumenten. Inderdaad, het is een, uh, een gegeven in Den Ham. En ik, ik sluit even aan bij de woorden van André. Uh, het begin van vele huwelijken in Den Ham oh. is ontstaan in de Groene Jager gewoon. De eerste kennismaking. En we zien het bijvoorbeeld nog aan trouwfoto's die er gemaakt worden. Oh, die worden er ook nog gemaakt? Die worden een, er ook gemaakt, ja. Omdat het een mooie locatie is. Het is een mooie locatie. En veel te schitterend om verloren te laten gaan. Dat was mijn eerste gevoel toen ik het complex zat. Dat mocht niet weggaan. Nee, wat beschrijft u eens? Ja, voor mij is een open luchtbad een open luchtbad. maar dat is misschien een beetje vloeken in de kerk. Beschrijft u het, het, het bad is? Het, het is eigenlijk een complex met uh, drie baden. Een groot zwembad, een, een wat kleiner bad en een peuterbad. Uh, maar omgeven door uh, lichtwijden. En uh, niet al te wilde voorzieningen... maar wel uh, leuke voorzieningen voor zo'n klein zwembad. Waardoor de jeugd van, van klein tot wat ouder daar een goede plek vindt. Uh, uh, maar ik neem aan dat ook bij u de argumenten waren van de gemeente. Uh, het is wel erg duur. Uh, ja, er zijn... Er zijn natuurlijk belangrijke kostenposten verbonden. Dat zijn met name bijvoorbeeld de, de loonkosten en de energiekosten. Ja, de loon maar, voor het badpers en de ja. energie om het water op een beetje temperatuur te krijgen. Maar dat hebben we in Den Ham uh, kunnen oplossen door een enorme toevloed en een enorme draagkracht binnen de bevolking. Met name het grote aantal vrijwilligers wat uh, actief is. Want, dat heeft nou ook, ook zeer verrast. Ja, want dat is een beetje het sleutelwoord, meneer Van Kesteren. Uh, laten drijven. Vergeef me de woordspraak. Op vrijwilligers? Ja, vrijwilligers zijn natuurlijk uh, de drijvende kracht achter uh, een zwembad. Uh, zeker wanneer uh, de kosten uh, zeer bepalend zijn. En daarmee uh, is zo'n zwembad uh, tevens uh, het, het, het kenmerk van, van saamhorigheid en zelfwerkheid, ja, van burgers. Dat snap ik, maar alleen vrijwilligers daar red je het toch niet mee. Er is bij mij in de buurt bijvoorbeeld in de Krimpende Waard uh, ook een zwembad. En uh, ja, uh, met vrijwilligers. En ook die rennen het niet. Het kost gewoon veel geld. Ja, maar vrijwilligers kunnen een beetje ondersteund worden... en wat specifieke zwembadkennis uh, toegevoegd krijgen... waardoor ze het net even iets slimmer kunnen doen. En uh, in de kosten is natuurlijk zeer veel te halen. Uh, lokale draagkracht is vaak groter dan gedacht. Zeker als een, een, een, een bevolking op zichzelf aangewezen is. Ja, meneer Van Roekholt, het zwembad bij u is nu gewoon uh, open en uh, draait lekker? Het draait, uh, draait uitstekend. Ik wil nog even op dat voorgaande terugkomen. Je ja, want... ziet inderdaad die bevolking... Uh, die speelt er erg mee. We hebben een, een donateursactie uh, gehouden onder de Hammerbevolking. Daar zijn duizenden kaarten ingeleverd. waarmee bedragen van 57 werden toegezegd. De steun van het bedrijfsleven in Den Ham is, is heel groot. Ja. En, en je vindt een enorm arsenaal aan kennis bij die vrijwilligers. Of het nou om de technici gaat om de mensen die de marketing kunnen doen... op al die fronten hebben wij vrijwilligers kunnen vinden. Ja. En helpt het ook? Want een paar weken geleden hadden we een discussie met mensen uit Utrecht en uit België... om de temperatuur, dat ging over binnenbaden, een graadje lager te zetten. Zou dat ook nog helpen, meneer Van Kesteren? Ja, dat, dat scheelt natuurlijk wel iets, maar... Uh... Ja, dat is natuurlijk niet bepalend in, in het succes van een zwembad. Het succes van een zwembad ligt opgelost in de samenleving die er gebruik van maakt. Ja. En, en daar moet de zwembad naar gaan kijken. En meneer Van Ronkel, wat denkt u? Uh, ja, wij kijken zeker ook nog naar energiebezuinige maatregelen. Maar ik sluit me even bij het voorgaande aan. Uh, het feit dat het zo belangrijk wordt gevonden en zo gedragen wordt door de Hammerbevolking. Ja. Dat is de sleutel dat we het hebben kunnen openhouden en ook zullen openhouden in de toekomst. Ik uh, wens u, uh, want het wordt weer een mooie dag uh, uh, vandaag, een, uh, een mooie dag in het zwembad, neem ik aan. Uh, zeer zeker. <laughs> Dank u wel voor het gesprek. Goedemorgen. Dank u. Een vuilnisman, dat is het volgende onderwerp, die een café begint. Een Chinees die de babi pangmang aan de kant schuift voor liflafjes. En een bonkige schipper die een oesterbar start. Na een week waddentoer staat het als een paal boven water. De bewoners van de Wadden eilanden die laten zich niet kisten door de economische malaise. Verslaggever Louis Dekker reisde deze week van Texel naar Schienmonnikoog. En er kwam er al hoppend achter dat het op de wadden wemelt van de startende ondernemers. Zoals Fini, Quo en Gerrit. Ja, daar krijg je meteen dorst van, hè? Ja, zeker weten, maar ik drink hem ook zelf over. <laughs> nou, proost. U heeft de café overgenomen. Ja, ja. Dat café ja. heeft een prachtige naam. De naam die het 40 jaar geleden ook had, ja. namelijk... Het cafeetje. 7 juni zijn we geopend. Uh... Anderhalve maand geleden? Ja, anderhalve maand geleden. U dacht, het is toch recessie? Ja, het is een recessie. We gaan het gek doen. Ook hier op het eiland, toch? Ja, we merken er weinig uh, van. En we starten natuurlijk midden in het seizoen. Dus ja, het is sowieso druk. De winter komt nog. Het is wel een sprong hè, voor u. Van de vuilnisbakken naar de schuimkoppen. Ja, ja. Het lokale bier. Ja, van de bak naar de bar. Houdt u de rekening mee dat over een half jaar het alsnog kapot gaat? Dat het de verkeerde gok was? Denk ik denk helemaal niet over nou. Nee, ik denk alleen maar positief over. Dan ja, gaan we met die bananen. Niet, uh, niet, anders had je er ook niet in moeten stappen. Op ter Schelling. Op de plek waar de boot aankomt is de Chinees kopje onder gegaan. De lange muur, ja, die lange muur, daar is weinig van over. Hè? Ja, we hebben eerst de week uh, flink ontschineest. <laughs> dus... Die kende ik nog niet, nee, nee. ontschinezen. Ja. De ramen die waren voor twee derde helemaal dichtgeplakt met uh, rode folie. En uh, er zaten allemaal pandabeertjes, Chinese jonks, waterlelies en noem maar op. Op het raam zelf nog geplakt, dat hebben we allemaal weggehaald. Dus geen wat te zien? Nee, was er ze veel echt. De, de meeste gasten die nu binnenkomen, zeiden, hé, kun je hier naar buiten kijken? Ik zei, ja, dit, dit is uh, uitzicht zoals het eigenlijk hoort. Zicht op de boot? Ja, en uh, de, tot uh, Mitsland, uh, je kan de kerktoren van, van Mitsland uh, zien... Uh, Heel verrassend zo'n doorkijkje. En hoe gaat u onderscheid maken met de rest? Want de concurrentie hier is stevig. Het wemelt van de daghappen voor 10 euro. Ja, nou, uh, wij, wij brengen dus kwaliteit. Ja, dat zeggen ze ja, allemaal. Precies, dat ja. moet iedereen voor, voor zichzelf veroordelen. Dat is een keuze uh, voor ieder. Ik bedoel, uh, als jij uh, genoeg neemt uh, van een klein zinseltje met friet uh, voor 12 euro. Daar is niks, aan, niks mis mee. Maar oh. u doet geen friet? Nee, wij doen geen frieten. Geen pannenkoeken, nee, geen uitsmijters. Wat wel? Uh, wij doen hoofdzakelijk verse vis. Een uh, nou Veel uit de zee, vers. Geen nasi. Ook niet. Geen satéetje. Nee. Geen, <laughs> nee. geen babypangang. Geen koele joek. Nee. Nee, ook niet. Hoeveel haringhoofden er komen? Ik heb allemaal spaarcentjes bij elkaar geslapen. Ja, want de bank doet daar niet meer aan mee, hè? Nee, de bank wou je niet aan, aan financieren, nee. Ze zagen het niet zitten. Te riskant. Ja. Op, ja, vanwege de, de magic word, de economische crisis. Maar ja, ik zei, mensen moeten eten of, of je dat crisis hebt of niet. Er was geen viswinkel meer. Dus u zag een gat in de markt? Ja, ja ik vind een eiland zonder vis, dat ken ik niet. Dat, uh, mensen komen hier met het idee van, uh, we zijn omringd door het water... en we willen lekker verse visje of een, een beetje kibbeling... of we gaan roken magreeltje. Dus u dacht, als iemand het dan moet doen? kan ik maar. Ja, ik heb 33 jaar gevaren. Hoi, hoi. een haringje. Ik makreel. zal ik even voor je pakken, hoor. Nee, ik heb 33 jaar gevaren op de hele wereld en uh, ik was een beetje beu. en ik zag een gat in de markt en ik denk, begin ermee. En het loopt, het loopt goed. De eilanden zijn tevreden. Veel vliegelanders, veel toeristen. En veel oestervolk? De rode broeken. En die de komen... rijke luizen. De rijke luizen. Nou ja, ik vind het geen luizen, maar ze ik... komen naar voor een oestertje en dat, uh, dat gaat goed. Ja. Er zijn hier veel mensen met geld hè, op het eiland. Er zijn hier ja, best wel veel mensen met geld. Ja. De hele noordkant van het eiland is eigenlijk al een beetje verdeeld in uh, ja, de wat rijkere mensen. En ik ben, uh, ja, ik ben wel blij en wel tevreden. Zijn Gerrit, Gerrit, de oesterman van Vlieland. Straks na 8 uur blikken we met Louis terug op zijn Waddentour. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half 9, het NOS Radio 1-journaal. silent And That's it. And it's a time we for God. We try to be something we are not known. But tonight we were shown the truth. Because that's what elephants do. Oh, it's so mistaken. It's our own heart that is brave.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 Ruben Heijn was dat met Elefant. De christelijke minderheid in Syrië heeft het extra zwaar te verduren in de oorlog daar. Orthodoxe kerken vanuit de hele wereld slaan alarm. Morgen wordt in Nederlandse kerken geld ingezameld om christenen in Syrië te ondersteunen. Mark Rommel Visser die ging alvast op bezoek bij een Syrische familie. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Meneer Lio belt op dit moment met... Syrië, om te vragen hoe het daar met zijn familie gaat. Meneer Hanna, u bent van de stichting Help Christenen in Syrië. Wat kunt u algemeen vertellen over hoe het met christenen in Syrië gaat? Ja, de, de christenen uh, die, die hebben het op zich heel zwaar uh, op dit moment uh, in Syrië. Het is, uh, de burgeroorlog die is nu al uh, 2,5 jaar uh, gaande. En uh, de christenen die worden eigenlijk extra onderdrukt... vergeleken met, met andere uh, uh, minderheden die, die in Syrië actief zijn. Hoe liggen de verhoudingen christenen-islamieten... Uh, de verhoudingen zijn: 10% van de, van de inwoners van, van Syrië is, is christelijk. U zegt ze worden onderdrukt. Wat bedoelt u daarmee? Kunt u daar voorbeelden van geven? Um, ja, ze worden eigenlijk gezien als uh, de aanhangers zeg maar, van de westerse samenleving. Uh, het zijn christenen. We hebben hier in Nederland hebben we de Joodse christelijke tradities. En uh, de christenen in Syrië worden dus eigenlijk gezien zo van: uh, nou, jullie horen hier niet. Uh, 100 jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog, de, de Assyrische genocide uh, in Zuidoost-Turkije, uh, werden eigenlijk ook allemaal om hun geloof uh, verdreven uit uh, zuidoost turkije En wat we nu eigenlijk zien, honderd jaar later... Uh, uh, dat eigenlijk hetzelfde in, in Syrië aan de hand is. Meneer Elio, uh, u sprak net even met de vrouw uh, van uw broer. Ja. Uh, uw broer was er even niet, maar u heeft hem gisteren wel heel lang uh, gesproken. Hoe is het met hen? Um, hij zei in het algemeen, de situatie in onze stad... qua veiligheid is, naarmate vergeleken met andere steden, is veiliger. Waar wonen zij in Syrië? In de stad Kamisli. Dat is aan de kant van Turkije, aan de noordelijke kant van Turkije. Het leven is heel moeilijk. Alles is schaars. De mensen zijn bang dat de oorlog wel de binnenkant, de Kamisli, toeslaat. En dat wordt erg voor de christenen. In Kamisli wonen ongeveer 20 tot 25 procent christenen. Mm -hmm. Hoe moet ik me dat daar voorstellen? Gaat uw broer daar naar de kerk? Is er een kerk... Uh... Er zijn wel meerdere kerken in Kamersli, meer dan uh, ik bedoel Christenen, meer dan tien kerken. Ze gaan wel naar de kerk, maar zijn de kerk niet zo vol als vroeger. Mensen zijn bang voor aanslagen en ja, ze zijn heel voorzichtig. Ze gaan niet vaak naar de stad. Wat voor risico's loopt uw broer met zijn familie? De risico's eigenlijk zijn wel uh, aanwezig. Wat dan? Wat zou er kunnen gebeuren? Als de oorlog dus de stad uh, nadert, dat betekent dat de mensen moeten vluchten. Meneer Hanna, um, ja, dan staan wij hier in Hengelo in Nederland. U met uw stichting Help Christenen in Syrië. Wat, wat kunnen jullie hier doen? Nou, wat wij uh, proberen te doen is de Syrische Orthodoxe kerken hier in, uh, in Nederland. Uh, uh, er wonen ongeveer 25.000 uh, leden van de syrisch Orthodoxe kerk. Nou proberen we geld in te zamelen. Uh, de zondagdienst uh, wordt er uh, collectors uh, gehouden om, uh, om geld in te zamelen zeg maar, voor de mensen in Syrië. Geld inzamelen dus proberen de mensen van de eerste levensbehoeften te voorzien. Mensen die uh, meer willen weten, is er een website of iets met informatie? Ja, we hebben de website uh, helpchristeneninsyrië.nl uh, Daar kunnen mensen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 1 minuut over half acht, tijd voor het NOS-journaal. Hier is Jury, Juri, Juri Stebenitki. Bij gevechten tijdens protesten in Egypte zijn zeker 17 mensen omgekomen. In Alexandrië vielen 7 doden en in Cairo 10. Aanhangers van het leger en de interimregering gingen gisteren en vannacht massaal de straat op om hun steun te betuigen. Ook aanhangers van de afgezette president Morsi demonstreerden. Op meerdere plekken ontstonden gevechten tussen die twee groepen demonstranten. De AIVD heeft de Iraanse ambassadeur in Nederland maandenlang afgeluisterd. Dat schrijft NRC Handelsblad. De operatie begon eind 2010 om informatie te verzamelen over Nederlanders in Iran. Zoals Zara Bagrami. Ze zat gevangen in Iran en werd in 2011 ter dood gebracht. Het afluisteren van een ambassadeur is niet uniek... maar het gebeurt niet vaak omdat het diplomatieke relaties kan schaden... En de afgelopen tien jaar is 1 op de 8 openluchtzwembaden gesloten. 34 zwembaden gingen dicht. Er zijn er nu nog 220 over. Veel gemeenten vinden openluchtbaden te duur. Ook ging er veel dicht vanwege gemeentelijke fusies. Omdat er in de nieuwe gemeente anders meerdere openluchtzwembaden zouden zijn. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Het wordt een spannende weerdag voor ons meteorologen. Ten westen van Nederland bevindt zich koelere lucht, of beter gezegd minder warme lucht... terwijl vanuit het zuiden en zuidoosten zeer warme en vochtige lucht het land binnenstroomt. De twee luchtsoorten zorgen er samen voor dat er zware buien kunnen ontstaan... maar waar dat gaat gebeuren later vandaag is nu nog onzeker. Wat wel zeker is, is dat in het Zeeland en in het noordoosten van het land... plaatselijk dichte mist voorkomt met een zicht minder dan 100 meter. Het verwacht dat rond 9 uur de mist overal is opgelost... Ook bevindt zich op dit moment in het noorden van Frankrijk al een onweersgebied. Dat onweersgebied trekt naar België en later naar Nederland, waardoor in de loop van de ochtend vanuit het zuiden de bewolking gaat toenemen en de kans op regen- en onweer groter wordt. Vanmiddag kan het sowieso op meerdere plaatsen gaan ontstaan en ook vanavond is er nog een zwaar onweer op sommige plaatsen mogelijk, maar waar is nog steeds onzeker, dus hou de weersverwachtingen goed in de gaten. Het wordt een warme, benauwde dag met temperaturen van 26 à 27 graden in de westelijke helft van het land en rond 30 graden in het oosten. De wind waait uit het oosten en is zwak tot maten, windkracht 2 tot 4, kan vanavond in de kustgebieden nog wat verder toenemen. In de nacht valt er dan nog steeds regen en ook morgenochtend kan er in het oosten nog wat regen vallen, maar daarna trekt de regen weg. Vooral in het westen schijnt morgen de zon flink en de temperaturen dalen.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 gaat de goede kant op met de Amerikaanse economie, de grootste economie ter wereld. Dat zegt tenminste het IMF, maar het blijkt ook uit cijfers. Het consumentenvertrouwen staat op het hoogste punt in zes jaar. En hoe meer vertrouwen consumenten erin hebben, hoe meer ze ook uitgeven. En ook de huizenprijzen in Amerika zijn aan het stijgen. Tijd voor een goed gesprek daarover met Teunis Brozens, econoom bij ING, die vooral de Amerikaanse economie in de gaten houdt. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar aan de hand? Waarom gaat het zo goed? Ja, het, het gaat inderdaad heel goed. Hè? Die, uh, die Amerikaanse consument die is nu, uh, heeft nu meer vertrouwen dan in de afgelopen zes jaar... Um... Ik moet er wel één kanttekening bij plaatsen. Uh, het Amerikaanse consumentenvertrouwen is dus flink gestegen... maar het is eigenlijk nu pas weer uh, op het lange termijn gemiddelde. Dus Amerikaanse consumenten zijn wel een stuk optimistischer... dan de afgelopen jaren, maar ze zijn nu eigenlijk uh, ja, in een neutrale stemming. Dus ze zijn ook uh, weer niet in een jubelstemming. Nee, maar ze zijn wel uit die dip waar wij nog wel in zitten. Ja, ja nee, absoluut. Kijk, uh, Amerika heeft uh, de crisis eigenlijk veel voortvarender aangepakt uh, dan Europa. Uh, Amerika heeft... Uh, in 2008, 2009, toen heeft de centrale bank... Uh, heel voortvarend de rente verlaagd. Uh, allerlei aanvullende maatregelen genomen om uh, ja, de economie te stimuleren. En in Europa zijn we er altijd veel terughoudender bij uh, geweest. Uh, de Europese overheden hebben toch vrij snel uh, een, een, een beleid van bezuinigingen ingezet. De Europese centrale bank is eigenlijk veel voorzichtiger geweest met, uh, uh, met het stimuleren van de economie. Ja, en, en dat alles heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de Amerikaanse economie uh, ja, veel sneller de crisis uh, uh, ja, achter zich heeft kunnen laten en weer het pad naar groei heeft gevonden dan Europa. Ja, consumentenvertrouwen, dat trekt dus weer uh, aan, maar de werkloosheid blijft natuurlijk. Ja, kijk, uh, want als ik zeg naar nou, de Amerikaanse economie, die uh, laat de crisis achter zich. Kijk, we moeten. Uh, uh, dat betekent niet dat alles echt weer koek en ijs is in Amerika. Want ja, het herstel van een crisis duurt toch al gauw zo'n vijf tot zeven jaar. En ook Amerika is nog echt bezig met dat herstel. De werkloosheid is nu zo'n 7,5 procent. Dat is wel een stuk beter overigens dan in Europa. Maar ja, het duurt echt ook nog wel een paar jaar... voordat de Amerikaanse economie weer helemaal hersteld is. Dus het herstel is bezig. Dat is hartstikke gunstig voor Amerika. Ja. Maar ja... het. Het duurt echt nog wel een paar jaar voordat Amerika weer helemaal gezond is. En is dat ook de reden waarom Obama, die van de week een paar toespraken heeft gehouden... daar ook een beetje op, op hamerde, vooral banen te willen creëren... willen scheppen eigenlijk voor de middenklasse? Ja, ik denk dat Obama heel goed in de gaten heeft dat er weliswaar... Uh, ja flink wat banen bijkomen in Amerika... ...maar dat ja, die werkloosheid nog steeds hoog is... ...en dat uh, het vooral inderdaad uh, in de lagere en de middenklasse... Uh, uh, ...ja, daar zijn veel banen verdwenen... ...en daar zijn veel mensen nog steeds werkloos. Dus ja, uh, Obama legt ook daar de nadruk op... ...van ja, daar moet echt nog veel gebeuren. En uh, Obama neemt ook een voorschot op uh, dit najaar... ...dan uh, ja, moet er weer gediscussieerd worden over de begroting van 2014... ...en de ervaring van de afgelopen jaren is dat... Uh, tussen republikeinen en democraten er altijd een, uh, een, een flink gevecht ontstaat over de begroting. En dat er eigenlijk de afgelopen jaren is er uiteindelijk ook nooit een begroting goedgekeurd. En ja, Obama is nu natuurlijk heel hard aan het proberen om uh, ja, de republikeinen in de schoenen ja. te schuiven dat zij uh, niet goed voor de economie zorgen en hij wel. Ja, precies. Dat is die politieke discussie die daar ook ja. meespeelt. Maar dan eventjes kijken naar het brede beeld van uh, die economie. Is dat... Uh, hoe, hoe stevig zijn die pijlers? Of zit daar nog iets van een beetje drijfzand? Want wordt het natuurlijk ook wel weer een hele hoop geleend. Ja, kijk... Uh... De crisis in Amerika is eigenlijk ontstaan omdat Amerikaanse consumenten te veel geleend hebben. Hè? Omdat de schulden, met name de hypotheekschulden, uh, te hard zijn opgelopen. En uh, we zien wel dat na de crisis dat die schulden in Amerika snel uh, zijn, uh, zijn verminderd, minder zijn geworden. Uh, er zijn wel veel faillissementen geweest. Uh, maar mensen hebben ook uh, hun hypotheek kunnen herfinancieren tegen lagere rentes. Nou, dat is allemaal goed geweest om die schulden te verlagen. We zien nu wel inderdaad dat... Uh, Amerikanen nog steeds heel weinig sparen... dus eigenlijk heel veel van hun inkomen uitgeven. En het blijft voor mij wel een puntje van zorg... gaan Amerikanen niet weer in hun oude zonden vervallen. Uh, want ja, als dat zou gebeuren... Dan, uh, ja, dan hebben we over vijf tot tien jaar gewoon weer de volgende crisis. Dus uh, het risico. Ja, ja, en we weten hoe dat gaat. Als de Amerikanen weer een crisis hebben... dan waait hij vanzelf weer over hier naar uh, het uh, oude land. Ja. Meneer Brozens, ja. ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. We gaan het hebben over voetbal, want in de Amsterdam Arena is vanavond de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen de strijd om de Johan Cruijffschaam. Duel tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar AZ. Gaan we over praten met Andy Houtkamp, die vanavond ook het commentaar doet op deze zende. Goedemorgen Andy. Goedemorgen. Blij dat er weer gevoetbald gaat worden, jongen. <lacht> ja, bij 31 graden dan is het echt het eerste <lacht> waar je aan denkt. Uh, ja, nee, ja. lekker partijtje voetballen. Het is al vroeg ook. Het is uh, 27 ja. juli. Goedemorgen. Ja, dat uh, heeft allemaal te maken met het WK-voetbal van volgend jaar. Men wil toch uh, op tijd klaar zijn zeg maar, uh, met de competitie... om de spelers nog in de gelegenheid te stellen... om zich helemaal voor te bereiden op het uh, WK-voetbal. Ja, vandaar dat we dus vroeg beginnen. De uh, competitie begint volgende week alweer. Vinden de teams uh, Ajax en AZ, die tegen elkaar spelen, het ook belangrijk? Ja, dat is elk jaar weer de vraag. Als je, als je verliest, dan zeg je van ja, het is maar de Johan Cruijffschaal en een aardige voorbereidingswedstrijd. En als je wint, dan zegt iedereen van ja, het is toch een prijs. En uh, zo is natuurlijk Sim de Jong gisteren op de persconferentie, zei ik heb uh, nog nooit de Johan Cruijffschaal gewonnen. Dus uh, ook die prijs wil ik graag aan mijn palmares toevoegen. Ja, en Frank de Boer heeft hem ook nog nooit gewonnen als trainer. Nee, nee, dat is opvallend dat Ajax toch de afgelopen, jaren, de afgelopen drie jaar stonden ze in de Johan Kruisgaan, Alle drie de keren verloren. Twee keer van Twente en één keer van PSV. Ja. Hoe staan de teams ervoor? Uh, uh, AZ veel verkocht en Ajax, ja. dat lijkt weinig veranderd. Precies, dat is uh, ook net uh, het, het leuke van vanavond. Om te kijken hoe AZ, eh, toch jongens als maar kwijtgeraakt, geraakt, uh, door. Dat zijn hele belangrijke, dat waren echte sterkhouders bij AZ. Uh, benieuwd hoe alle nieuwe spelers worden ingepast. Uh, Gert-Jan Verbeek heeft natuurlijk wel wat, uh, als trainer van AZ... wat oefenwedstrijden kunnen spelen en, en uh, heeft wel wat kunnen uh, zien. Maar nu is het uh, om het Echi uh, voor hem ook. En volgende week inderdaad begint de competitie alweer. Uh, uitwedstrijd tegen Sportclub Herenveen en uh, Ajax, ja, daar is eigenlijk de grote vraag. Aan het eind van augustus uh, loopt de transfermarkt af, dus dan gaat de transfermarkt dicht. Wie is het dan nog? Nu is het een, een, een geweldig team, maar uh, Eriksen, uh, Alderwereld, misschien Siem de Jong zelf nog wel. Uh, wat voor spelers gaan er nog weg? En dat is de grote vraag uh, voor Ajax. Ja, want dat is natuurlijk de makker van die transfermarkt... dat die tot ja. eind augustus open is. Goed, wij kunnen het ook allemaal niet veranderen. Maar uh, laten we eens even kijken, zijn er trouwens veel veranderingen? Uh, de afgelopen weken uh, hebben die plaatsgevonden nog? Nee, je hebt bij PSV aardig wat uh, ja? dingen gezien met uh, Mertens. Die uh, bijvoorbeeld weg is en Strootman. Dat zijn toch uh, uh, grote jongens. Maar uh, ik, ik moet zeggen, ik vind dat PSV goed heeft ingekocht. Met jonge jongens, uh, met name achterin. Waar toch het lek zat afgelopen jaar. Uh, ja, Ajax, uh, wat je al zei, weinig bij uh, veranderd. Ik denk dat uh, Ajax gewoon een hele, hele belangrijke kandidaat weer voor de titel is. Voor de vierde keer op rij zou dat zijn. Erg knap. Uh, en verder is het nog maar afwachten Feyenoord, ja, er kwam een lege helikopter naar uh, de open dag. Ah, met jonkies, hè? Ja, bij wijze van spreken. <laughs> maar ja, die jonkies, uh, daar willen ze grote namen zien. Wat kan Pelle, kan hij het weer zo uh, doen als vorig jaar? En natuurlijk, uh, sp uh, Sportgroep Kambuur en uh, uh, Go Ahead Eagles. Twee nieuwe ploegen in de eredivisie. Uh, ja, vorig jaar hebben we gezien met Pex Wolle dat dat uh, erg goed ging. Maar het kan leuk kunnen, uh, zijn. Het kan een hele. Ja. Ik denk dat het een hele leuke competitie is. Men heeft het helemaal ja. na de uitschakeling van FC Utrecht over een Mickey Mouse-competitie. Ja. Omdat Utrecht verloor van een Luxemburgse ja. club. Maar uh, ja, het wordt leuk. Let op. Nou, om te beginnen vanavond, Andy. Veel plezier bij die uitzet tussen Ajax en dat Az. Bruce Hornsby is dit. En dit is natuurlijk dat ene nummer waar hij zo ontzettend bekend mee is geworden: The Way It Is. Things will never change That's just the way it is Make the rules, the sense That's just the way it is Some things will never change That's just the way it is Bruce Hornsby was dat. De zomervakantie is in volle gang en dus wordt ook dit weekend het weer heel erg druk op de wegen in Europa. Het wordt ook heel warm in delen van Duitsland, Oostenrijk en Italië. En de ANWB waarschuwt iedereen die vandaag op pad gaat. En dat is van de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen Beert. Waar moeten de mensen voor oppassen? Ja, de mensen moeten rekenen op veel vertraging als ze op vakantie gaan naar het, uh, zeker het zuiden van, uh, van Europa. Wat je zei, Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Italië, daar wordt het vandaag 37 graden of nog hoger. Goedemorgen. Zeg en dan, dan. Uh, dan weet je dat de kansen op files ook erg groot zijn. Um, zeker ook in Duitsland door de werkzaamheden op de A5 bijvoorbeeld, maar sowieso het vakantiedrukte rond München. Um, ja, dus... Dus oppassen en goed voorbereid op weg gaan. Maar wat, wat, wat, wat moet je meenemen? Drinkbussen, dat soort zaken? Ja, sowieso extra drinken en uh, eten. Want ja, het kan dus veel langer gaan duren dan je, dan je verwacht. Um, uh, veel extra pauzes inlassen. De, bijvoorbeeld als de zon heel hard schijnt... je achterzijraam van de auto afschermen met een natte theedoek. Dat soort dingen. Ja, Doe het rustig aan, hou extra pauzes. En tijdens die pauzes laat geen dieren of mensen achter in nee. de auto. Natuurlijk. Maar ook als je airco in de auto hebt, want uh, steeds meer auto's hebben airco... Ja, steeds meer auto's hebben airco, daarom is het ook belangrijk om uh, op tijd te tanken. Uh, niet alleen dat je zo de file volhoudt, en, uh, maar ook dat de airco kan blijven draaien natuurlijk. Ja, precies, want die vreet ook werkelijk benzine of ja, diesel. Precies, ja. um, we mogen het nog geen zwarte zaterdag noemen, heb ik nee. begrepen. Wat voor kleur geven we aan deze zaterdag? Nou, wel heel erg donkerrood uh, wordt hier, Bert. De zwarte zaterdagen zijn in augustus. Um, maar deze, ja, de, we verwachten nu al wel honderden kilometers. Dit staat nu al bijvoorbeeld 50 kilometer uh, op de A7 tussen Lyon en Marseille. 50 kilometer? 50 al. kilometer. En uh, de wachttijd voor de Gotthardtunnel van uh, Zwitserland naar Italië, die is al 2,5 uur. Ja, maar daar zou ik ook niet te hard doorheen rijden. Dat lijkt me wel lekker cool om te doen. <laughs> ja, maar het is even wachten voordat je in de tunnel bent. Dus. Ja, precies. Dat, ja. is, dat is het hem uh, inderdaad. Vind je nog knelpunten of, of uh, tips van waar je uh, beter niet over kunt rijden? Nou ja, je zal wel moeten, hè? daarom is het ook zo druk natuurlijk. Hè? Zoals ik al zei, rond Nuremberg en München... de route over de Oostenrijkse Fernpas, dat is de A7, de B179. Uh, richting Slovenië en Kroatië gaan ook veel mensen. De, de, via de Karawankentunnel moet je dan in de A11, dat is een knelpunt. In Zwitserland is de sint gottertunnel tunnel en de A2 uh, luzern Chiasso Op de A, uh, A22 Brenner-Verona... Daar, uh, daar ben je onderweg naar het Gardameer en Toscane En dan sta je lang in de file. En in Frankrijk natuurlijk de route zulij. En als het even kan, uh, gaan we het later op, uh, op pad. Als dat tot de mogelijkheden behoort. Als dat kan, natuurlijk. Erwin, dankjewel. Erwin de Hart was dat. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Heel spannend zullen de verkiezingen morgen in Cambodja niet worden. Want het moet wel heel raar lopen, wil de Cambodjaanse volkspartij van premier Hun Sen deze verkiezingen niet winnen. Hij is maar liefst 28 jaar aan de macht. Correspondent Michel Maas. Michel Hun Sen gaat waarschijnlijk dus nog een paar jaar eraan vastplakken. Nou ja, de kansen voor hem zijn erg groot, want uh, hij heeft alles zelf in handen. Hij heeft uh, controle over politie, het leger. Hij controleert de media. Hij controleert ook de kiescommissie, die weer de verkiezingen controleert. Uh, dus je zou zeggen, hij kan bijna niet verliezen. Zijn partij ook, die zit overal in de regio, zijn die aan de macht. Die controleren daar weer alles. Dus. Uh, uh, hij zou het uh, op zijn uh, ja, gemak <laughs> moeten kunnen winnen. Yeah. Uh, om helemaal zeker te zijn, uh, is, zijn er, uh, is er ook sprake van enorm geknoei. Er zijn nu al uh, zijn er organisaties die zeggen dat ze een miljoen kiezers van de lijst hebben geschrapt. En een miljoen uh, niet bestaande spookkiezers op de kieslijsten hebben gezet. En die spookkiezers dat zijn natuurlijk allemaal kiezers die op Hun Sen gaan stemmen. Ja. Als het waar is. Ja, dit is wat wij noemen de democratische verkiezingen van Cambodja. Ja, precies. En uh, ja, Hun Sen, je zei het al, die is 28 jaar aan de macht. En die heeft voor deze verkiezingen gezegd... Uh, dit zijn niet mijn laatste, ik wil nog 15 jaar doorgaan. Dan is hij 43 jaar premier geweest en dan vindt hij het welletjes. Maar de komende 15 jaar, als het aan hem ligt... zit Cambodja nog met hem Ja, Maar hoe kan het dat zo'n man zo lang aan de macht is? Nou ja, hij, is hij is een uh, grootmeester in het manipuleren van de macht... in het houden van de macht. Hij, uh, hij regeert uh, door nepotisme, door corruptie. Hij speelt zijn, zijn vrienden en uh, uh, bondgenoten... allerlei uh, uh, winstgevende zaakjes toe... Hij, uh, ja, zijn, zijn partij heeft overal mm. van die macht. En dat houdt hem natuurlijk in het zadel. En bovendien... Uh ook, ook al uh, stopt hij heel veel geld in zijn eigen zak. De economie van Cambodja gaat niet heel erg slecht. Niet slecht genoeg om de mensen zo boos te maken dat ze hem uh, meteen weg willen stemmen. Ja. Dus uh, ja, hij, hij controleert het. Hij weet hoe hij het moet manipuleren. En hij zorgt ervoor dat het land er niet al te slecht voor staat. Ja, want is er een soort van oppositie? Er is zeker een oppositie. En die oppositie die, die is ook steeds luidruchtiger, steeds nadrukkelijker aanwezig. Uh, en, en de leider van die oppositie, dat is Sam Rainsi. Dat is een ontzettend populaire man. Maar helaas net niet zo populair als meneer Hoen Of hij trekt in ieder geval niet zoveel stemmen. Hoen uh, Sen heeft hem al een paar keer uh, politiek onschadelijk gemaakt. Uh, door hem uh, voor de rechter te slepen, voor het een en ander. En hem uh, jarenlange gevangenisstraffen te laten... Uh, uh, krijgen. Uh, de laatste vier jaar heeft die oppositieleider in Frankrijk gewoond, omdat hem weer elf jaar gevangenisstraf boven het hoofd hing. Vorige week is hij eindelijk teruggekomen naar Cambodja nadat uh, de koning had hem gratie verleend. Dus hij kon veilig terugkomen zonder het gevaar dat hij meteen werd opgesloten. Mm. En hij heeft dus nog een, een weekje uh, campagne kunnen, uh, kunnen voeren. Uh, een, weekje lang, een week lang is hij overal in het land geweest. En daar trok hij inderdaad grote menigte mensen. Iedereen wilde hem zien en even aanraken. En uh, dat heeft de oppositie in ieder geval de laatste week nog vleugels gegeven. En een nieuwe moed dat ze misschien morgen toch nog iets kunnen gaan betekenen. Ja, maar goed, daar heeft hij dus zijn eigen maatregelen voor genomen. <laughs> Hun maar is, is er dan niet iets van een Cambodjaanse uh, lenteachtig? Iets wat je wel her en der in de wereld ziet, dat de jongeren in opstand komen? Ja, de, daar rekent de oppositie een beetje op. Er zijn veranderingen gaande. Het volk is niet meer het volk wat het tien jaar geleden was. Uh, de helft van de kiezers op dit moment zijn jonger dan 25. Dat zijn dus al heel andere mensen dan tien jaar geleden. Um, de burgers worden ook mondiger. Je hebt een, uh, een groeiend, uh, groeiende invloed van vakbonden. Dus de textielwerkers, dat zijn toch een half miljoen mensen in, uh, in Cambodja... Die, die zijn niet meer zo bang als dat ze waren. Ze durven ook te strijden. Op te gaan, te demonstreren. Dus de stemming wordt anders. En het zal voor Hoensen ook gaandeweg moeilijker worden om al deze mensen te blijven manipuleren en te blijven controleren. Dankjewel, Michel, voor je verhaal. Michel Maas was dat. Het NOS Radio 1-Journal Media Overzicht. Katrien Straatman. Goedemorgen. Een, goedemorgen. een aardwarmteproject van 21 miljoen euro in Den Haag is helemaal mislukt. En dat kost de gemeente en de Die Haagse woningcorporaties 10 miljoen euro. Dat schrijft het AD op de voorpagina. Het project begon in 2008 en had 4000 woningen van aardwarmte moeten voorzien. Door de slechte huizenmarkt is het aantal nieuwbouwhuizen gedaald van 4000 naar een paar honderd. En daardoor was het project niet meer rendabel. De vader van klokkenluider Edward Snowden, Lon Snowden... vindt dat zijn zoon beter in Rusland kan blijven. Dat zei hij tegen het Amerikaanse persbureau EP. Eerder riep de vader van Snowden zijn zoon nog op... om terug naar Amerika te komen. Edward Snowden wordt ervan verdacht... van het overtreden van de spionagewet... wegens het lekken van geheime informatie. Afgelopen weken is zijn vader druk bezig geweest... om een manier te vinden om zijn zoon veilig in Amerika terug te krijgen... met uitzicht op een eerlijk proces. Maar inmiddels heeft Lon Snowden het vertrouwen verloren in een rechtvaardige behandeling. NRC Handelsblad meldt dat de Belastingdienst... alle parkeergegevens over 2012 heeft opgevraagd... van mensen die bij een parkeerautomaat op kenteken parkeerden. Hiermee kan de dienst controleren of leaserijders... niet meer privé-kilometers rijden dan ze in hun administratie opgeven. Opvallend is dat het Nationaal Parkeerregister zegt... dat de geregistreerde kentekens na acht weken weer worden gewist. Een bijzondere manier om bijstandsgerechtigden te controleren... in Kuik, in Kuik Graven en Meel. Brabantse gemeenten controleren met een huisbezoek het waterverbruik. Een laag verbruik kan erop duiden dat iemand op een ander adres woont. In zes gevallen werd de bijstandsuitkering stopgezet. In drie gevallen bleek er niets aan de hand. Zo meldt Dagblad Trouw. Voor de Telegraaf is het belangrijkste nieuws de oproep van de VVD. De maximumsnelheid moet op de hele A2 omhoog naar 130 km per uur. De regeringspartij is het gedreuzel van haar eigen minister Schultz zat. Volgens Ton Elias ligt er een fantastische weg en moet die dan ook gebruikt gaan worden. Ik hou me hard wel eens vast, zegt Sibo Dam van de Waterpolitie. Recreanten op het water in het Prinses-Margriet-kanaal tussen Lemmer en Delfzeil hebben volgens hem soms geen idee dat ze op een van de drugsbevaren vaarroutes aan het varen zijn... met alle gevaren die daarbij horen. Sommige beroepsvaders mijden daarom het kanaal zelfs tussen 1 uur en 5 uur in de middag... Dat is nogal wat. Het kost ze veel geld om stil te liggen. Al dus dan. Meer hierover in platraal. Ze zijn boos. De bewoners van het Zwitserse dorp Guntlischwand. Een bedrijf wil daar een grote bungee jump installatie bouwen... waarmee meer dan 250 meter gedoken kan worden. De grootste bungee jump van de wereld. Maar er zijn veel bezwaren. Zo is te lezen op The Local... een Engelse nieuwswebsite in Zwitserland. We hebben hier al genoeg avonturiers die dood in het dal vallen. Op nog meer wagenhalzen zitten we niet te wachten. En wat hebben het treinstation in Brussel, Rome en Birmingham met elkaar gemeen? Nou, ze staan in de top van het lijstje, lelijkste treinstation, schrijft de Britse krant The Guardian. Zo is het station Brussel Centraal koud, vuil, vreselijk verlicht en het stinkt naar urine. Ja, Bij de Vlaamse omroep VRT reageert de NMBS hierop, de Belgische spoorwegen zijn dat. Ze zijn verbaasd, het station is de afgelopen jaren gerenoveerd en getransformeerd tot een aangenaam station... met extra uitgangen, meer licht en meer doorstroming van mensen. We lezen dit niet graag, we zijn... Ontgoogeld. Straks na acht uur gaan we bellen met Tunesië, want daar blijft het onrustig. We gaan praten met de tijdelijk zaakgelastigden over de situatie al daar. En over de adviezen die het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan mensen die in Tunesië, Nederlanders wel te verstaan, verblijven. Straks in Trotskamerbreed VVD-burgemeester Annemarie Jortsma van Almere... over haar stad en over de bezuinigingen. Ik ben zelf overigens van mening dat we Brussel of niet... heel zuinig moeten zijn op overheidsmiddelen. En ook moeten zorgen dat we de schulden niet te hoog op laten lopen. U kunt de uitzending van Trotskamerbreed bijwonen. Straks live vanuit het Nieuwscafé in de Nieuwe Bibliotheek in Almere. Dat we met elkaar weer eens een beetje vrolijker worden. Want ik word ook niet goed van het gezomber.